Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NWS op 3. De A1 blijft voorlopig deels dicht. Boeren hebben vannacht als protest allerlei zooi op snelwegen door het hele land gegooid. Ook op de A1, vertelt Rijkswaterstaat. Er is stro gevonden, strobalen, er is mest gevonden, er is zand gevonden... maar ook autobanden, huisvuil en tot overmaat van ramp ook nog hier en daar als Bedrijven die zijn ingehuurd om de wegen weer schoon te maken worden bedreigd. Eén aannemer krijgt tientallen telefoontjes waarin hij uitgemaakt wordt voor NSB'er. Bedrijf dat de AE moest schoonmaken is door de bedreigingen daarmee gestopt. In Pakistan zijn na weken van regen en overstromingen 340 doden gevallen. In Karachi, de grootste stad van het land, heeft het nog nooit zo hard geregend. Renniswerkers en het leger proberen met boten minstens 50.000 gezinnen te bereiken. De stortbuien hebben bruggen en wegen onbegaanbaar gemaakt. Het was weer een chaos gisteren na het concert van Lady Gaga in de Gelderdome. Meerdere fans konden niet meer thuiskomen en moesten slapen op het station in Arnhem. Het kwam doordat Gaga een half uur te laat begon. Wat stadion en concertorganisator Mojo zeggen tegen Nu.nl dat dat niet hun schuld is. Ze hebben er alles aan gedaan om iedereen thuis te krijgen, zeggen ze. Voor fans van deze man... I Charles Mendes schrapt de rest van zijn tournee door Amerika en Europa. In een bericht op Insta zegt hij dat hij zijn gezondheid op de eerste plaats moet zetten. Hij zegt dat hij niet klaar was voor hoe zwaar toeren is en dat dat echt zijn tol eist. Hij zegt dat hij de tijd moet nemen om weer een beetje te aarden en sterker terug te komen. Charles Mendes zou op 15 en 16 juli 2023 in de Ziggo Dome staan. Het weer nog, blijft overal droog, maar het koelt wel af na een graad of 17. Morgen opnieuw droog en warmer dan vandaag, 18 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de nasleep van een ongeluk op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Purmeren Noord en de afrit Avenhoorn. De rijstroken zijn vrij en de vertraging is nog een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En. De zomerheers. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Jouw keuze. ZFM. De krochten. Een zoektocht naar de wortels van een Nederlander. In deze uitzending van de Krochten gaan wij, Piet Roussel en Pim Groof, echt terug naar de wortels van de Nederpop. Want vandaag is onze gast, Tineke de Nooi, de eerste Nederlandse vrouwelijke DJ die de Nederpop vanaf het begin heeft meegemaakt en misschien ook al heeft gevormd. Ik wist precies wat ik wilde en zo is het allemaal gelopen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Tineke. La bantara, labada bantara, feed up, the food up, labada bantara, labada bantara, feed up, the food up, labada bantara, labada bantara, feed up, the food In deze uitzending van de Krochten gaan we echt terug naar de wortels van de Nederpop. Want vandaag is onze gast Tineke de Nooi, de eerste Nederlandse vrouwelijke DJ... die de Nederpop vanaf het begin heeft meegemaakt en misschien ook wel heeft gevormd. Wie kent haar niet van onder andere haar tijd bij Veronica, illegaal of legaal... haar tijd bij Hilversum 3 en Hilversum 4... en natuurlijk haar televisieprogramma's zoals Nederland Muziekland en Countdown... haar kookprogramma's met bekende muzikanten... haar programma's uit Moskou en nog veel meer... Ze kan nog steeds niet stilzitten, want kort geleden is ze weer een nieuw avontuur gestart bij Vintage Veronica. Kortom, het wordt weer een interessante muziekreis door de krochten van de Nederok met onze gast Tineke de Nooi. Tineke, hartelijk welkom. Ja. Heb je nog iets toe te voegen aan deze introductie? Ja, want het is niet alleen Vintage Veronica. Ik was een paar weken terug bij uh, Vintage Veronica. Maakt ja. deel uit van de Veronica zender. En ik dacht ja hoe vintage kan je zijn? Hè? Ik, ik ben het gewoon. <laughs> ja. Maar toen kwam Rob Stenders, de baas nu, kwam vragen of ik misschien voor Veronica wilde werken. Oh. En ga ik dus half augustus ja? officieel voor Veronica werken. Ook nog eens. Ja, dus zaterdag en zondagavond. Ja? Zo. ja, ik moet het zelf helemaal bedenken en ik wil in de avond andere muziek draaien. Andere zin. Ja, is ik heb niks toe te voegen overdag. Laat die jonge jongens van de aan de gang. Ja. Maar ik denk juist vanwege dat vintage op de gewone Veronica zender muziek ja draaien uit de jaren 70, 80. Nou, dat is voor de volgende generatie heel interessant hoor. Zeker. Nou, ja, ja. Let Zeppelin. Oh, Pink Floyd. Ja, dat is ook en ik ga op de ja. zaterdagavond ga ik veel Nederlandse bands doen. Okay. Want heel veel Nederlandse bands spelen nog steeds. Ja. Of de kinderen van. Ik ja. denk dan bijvoorbeeld aan Ruben Hoeken Band. De zoon van Rob Hoeken. Maar er zijn zo ongelooflijk veel bands die nog ja. steeds spelen. Ja, geloof ik ook. Ja, ja. ja. Maar want we zijn volgens mij wel in een gouden periode oud of uh, opgegroeid. Hè? Ja, joh. In de jaren 60, dat, 70, ja, 80. Dat, maar dat is ook van ja. mijn generatie. Ja. Ik, ik ben opgegroeid in de jaren 50 ja. met een moeder die altijd naar de radio luisterde. Dat was de glorietijd van de radio uitzendingen. Ja, en de Skymasters en de Ramblers en dat soort orkesten. Ja, ja, ja. En mijn moeder focuste zich dan op de, de zangeressen die erbij waren en maakte mij daar een patent. En je had de hits van Les Paul en Mary Ford ja. en zo eind jaren 50 kwam... Uh, de hit van de Blue Diamonds. Ja. Ramona, je had uh, Komt van de Dag af. Ja. Je had Ria Valk, En toen begon in 1960... V uh, Veronica als schip. Maar het was nauwelijks te ontvangen. En toen ik er kwam werken... was dat toch hoofdzakelijk LP-materiaal... met Catharine ja. Valente... en het orkest van Edmundo Ros... <laughs> Ik had geluisterd naar Radio Luxemburg op zondagavond. Ja, wie niet. Jack Jackson. Hè, met Amerikaanse jingles en lekkere ja. muziek. En Lloyd Price en de Everly Brothers. Dus ik dacht, ik gooi dat erin. Ja. En er was niemand toen in geïnteresseerd. En het heeft bijna twee uur, twee, uur twee jaar geduurd ja. voordat ik dat doordramde dat we meer popmuziek moesten draaien. Oké, okay. en wanneer is dat eigenlijk gebeurd, de popmuziek? voor Nou, jou of zo, voor, 62, uh, jou? want 62. in de eerste jaren was Veronica nauwelijks te ontvangen. Okay. We ja. waren te ontvangen, want we lagen voor de kust van Scheveningen. Ja. Vijf mijl uit de kust, ja. Ja, want dat was dan buiten de territoriale wateren. Ja, daarom ja. waren we niet te pakken. En uh, ja, dan, het was een, een kleine zender en ook een klein schip. En we waren toen ontvangen in Scheveningen en Wateringen en Naaldwijk en Zuid-Engeland. Ja. ja, echt waar. Wat zo weinig. inderdaad. Geen ja. hond. En de publiciteit bestond eigenlijk alleen maar uit de, uit de, in de krant. Dus ja, zo ja. ben ik er gekomen. Oh, te gek. Ja. Ja, ja. En later hebben we een ander schip gekregen en een grotere zender. Ja. En toen waren we beter koffie. te ontvangen. Ja. Maar omdat we in het zuiden van Engeland... Terecht waren gekomen, ja. had Oom Dirk, want wij hebben een directie ja. van de ooms. Oom Dirk, Oom, Dirk, oom Jaap yes. en Oom Bul, dat was okay. het makkelijkste om te doen. Ja. ja, we waren allemaal net in de en zij waren mannen van in de vijftig, ja. weet je wel. En is niet ja. je, jij, dat nee, was zeker nee. niet in die tijd. Nee. Dus het waren de ooms. Nou, en Oom Dirk had bepaald dat er dan, als we dan toch in Engeland te ontvangen waren, moesten er Engelse disjunctors komen, want ja. oh. dan oh. ging hij zich daarop richten. <laughs> en zo kwam ik een keertje bij Veronica's morgens en ik schrok met te barsten. Ik was de eerste die in het gebouwtje kwam. En deed de deur open. Lagen er drie veldbedden. Met drie jongens in de keuken. Ja, je schrik je toch te barsten. Ja. in Engeland stelde ook niks voor hoor. Drie disjockeys in de keuken en in de slaapzak. Maar daar zag ik hoe ze werkte. Oh, en dat was iets anders. Daar heb je hoop van Wij hadden een ja. technicus achter een ruit. En, en, en zo ben ik dan ook opgeleid... Ja, door de toenmalige leider Ellen ja. ja. van Eck. Dan had ik een tekst geschreven... en die moest ik dan keurig lezen. Ja. Ja. En die jongens die stonden te kijken en zeggen... weg. Weg met die tekst. Ben je gek geworden? En ik weet nog dat hij een LP pakte... met een zangeres erop. En die zette die voor meneer, ze die dat's your audience. Talk to her. Oké. Okay. En ja, ja. ik dacht... wat moet ik dan ja. zeggen? Goedemorgen. En... Ja, dat is het. Ja, dat ben jij ja. met je luisteraar. Ja, ja. ja, dat is waar. En vanaf die dat band, moment ofzo. was het afgelopen. Ja? Afgelopen met die tekstlezen. Ja, je moet wel eens wat lezen. Ja, je moet omdat je je aan de feiten ja, moet houden. Ja. En dat is het. Ja. Maar als disjockey zet je je armen over, hè, op, op, op, op de tafel. En je luistert naar de muziek. En dat ben dat jij met het. je luisteraar. En ja. je MUZIEK I go. Maar goed, even terug naar af natuurlijk. Ja. Uh, eigenlijk ook, waar ben je geboren? Wat voor familie ben je? Grootgegroeid? groot gegroeid? Had u iets met muziek? Nee. Nee? Nee, nee. Uh, mijn vader en moeder kwamen, uh, waren sporters. Sporters, ja, oké. Okay. hartstikke goede sporters. Mijn vader was uh, waterpolerspeler en voetballer. En mama was een Turkse. Okay. En zo hebben ze elkaar ontmoet. En uh, zij woonden in Baren en hij in Hilversum. En toen brak de oorlog uit en toen bleek zij zwanger te zijn. Okay. Ja, dus, ja. en dat was ik dan. Ja. Nou, lang verhaal kort te maken, na de oorlog zijn ze naar Hilversum vertrokken, heel nee, ja. snel. En daar was toen ook woningtekort. Ja. Dus wij kregen als gezin een bovenwoning in Hilversum. En papa ging werken bij de NRU okay. en de Nederlandse Radio-Unie, want er ja. was er nog geen televisie. Ja. Nee. En uh, de buurt waar wij kwamen te wonen, dat was Hilversum Zuid. Daar woonden al die mensen van de omroeporkesten. Ja. Dus de hele buurt werkte bij de omroep. Klopt ja. En dat was zo leuk. Ja, want elke omroep had op zijn eigen orkest eigenlijk? Ja, hè? ja. ja zeker hadden ja. ze dat. Ja. Ja. En zo'n hele laan, als ik die laan van ons kijk, de bosboutoe zat daar de drummer, er zat uh, tegenover ons de clarinettist, ja. uh, nog een drummer, uh, Kees Tranenburg, senior, zat ook bij ons in de straat, een koordirigent, jeetje, mina, wat we allemaal niet hadden. <lacht> dus ja. voor mij was het logisch. En papa had altijd verhalen, want die vond de afro altijd zo mooi. En daar was Jan Tromp, dat was een, een ober in, in, de, in de kantine. Van Het personeel en dat was een kunstfluiter die had een hit. Van heb ik jou daar nou? Dat was, kunstfluiter? Dat was mijn vader, ja. jeetje, minne Jan Trop. Ja, is dat zonder instrument? Ja, dat was daar was heel imponerend voor mijn vader dat je dus een grote ster gewoon en die komt je, je koffie brengen He? in een restaurant. Ja, op die manier ja. ja, ja, Nou, dus ik dacht, die studio's dat is het natuurlijk. Ja, en vanaf mijn twaalfde heb ik toen auditie gedaan voor de kabouters van de padvinderij. Ja, ja. Voor uh, je begonnen, de station ja. komt ja. te spreken. Van Hoort zegt dat ja. Voort. En toen ben ik uit 500 kabouters gekomen. Ja, dus je, had, je zegt, had toch wel ergens uh, talent. Dat is uh, ja. niet zomaar. Nou, dat maar was het was was, het wat jou trok, wat jouw uh, jou drive was eigenlijk ook de, het wereldje. M niet zozeer de muziek. Dat kwam misschien later. Ja, nou, de muziek was wel echt belangrijk. Maar het was nog niet hoor. zoveel. Jawel, wel? jawel, jawel, jawel. Ik, uh, ik hield de muziek heel goed in de gaten. Maar ik was, ook, uh, ik was eigenlijk meer klassiek toen, toen ik klein was. Ja. ja. Ik was altijd maar aan het dirigeren. Ik had een soort, uh, als ik nu ja? terugkijk, een soort Jaap van Zweden in gedachten voor mezelf, zo'n carrière. Ja. En ook klassieke muziek spelen en zo. Maar dat was allemaal in, toen ik jaar jaren 13, 14, 15 was, is dat veranderd. Dus het uitstekend ja, op... Ja, dat komt door de tijd, denk ik ja. natuurlijk. Toen kwam ja. het omhoog, ja, ja. Ja, zeker. Maar helemaal geen muzikale achtergrond, ook bij je ouders niet of zo? Of, nou, mijn moeder uh, speelde uh, een prachtig klassiek piano. Mijn vader speelde, oh. mijn, uh, mijn opa speelde die bij ons in huis. de piano, daar heb ik uh, piano oh, dat van leren mee. spelen. Ja. Oh, ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker. Zeker. En uh, naar school gaand ook? Uh, ja. Daar nog veel met muziek in Nou, ik heb gekomen. alle scholen gezien van het gooien. Die zijn <laughs> ja. niet echt tevreden met mij geweest. Denk nee, ik. toch nee, niet. Nee, nee, Nee, nee, nee. Ik heb geen school afgemaakt. Het is echt uh, een ramp. Ja, ja. Maar het, kon, het enige excuus was dat ik ook bijna ieder jaar... Een, een tijd in het ziekenhuis lag vanwege de operaties aan mijn been. Want oh, ik ben geboren okay. met ja. een afwijking aan mijn, mijn ja, ja, voeten. Okay. Ja, ja. En uh, dus ieder jaar... En dan miste ik weer wat. Ja, klopt. Ja. Nou, dan en dan, dan kan je niet nee. meekomen. En nee. en ja, dan ja, had park, ik ja. uh, de boel goed verpest in de klas. En dan belde de ene directeur van de school, belde de ander op. Dat zei mijn moeder altijd. <laughs> en dan zeiden ze, er komt een mevrouw aan op Solex. Die komt een kind aangeven. Niet aannemen! <laughs> <laughs> <Op de laughs> ze persoon, neemt de hele ja. klas mee naar Oostrecht om te varen. Ah, ja, ja, ja, ja ja, ja, ja. Het klinkt alsof je daar zelf destijds niet echt onder geleden hebt. Of vond je dat nog wel... Want uh, nee, je bent jong en je het denkt, ja, wat, wat, uh, wat wordt mijn toekomst? Ja, nee hoor, helemaal niks om de toekomst. Ik wist precies wat ik wilde. En zo is het allemaal gelopen. Je wilde toen al gewoon Ja, radio, gewoon, ik wilde naar de radio. En ik, uh, ik heb het allemaal zelf bedacht. Okay. speciaal bijzonder aan de radio? Omdat er toen geen televisie was. <laughs> Dat is makkelijk. Ja, ja. <laughs> ja. Het is heel simpel. Ik vond de radio geweldig. Daar kun je van alles doen. Je kunt lekkere muziek draaien. Ja. Je kunt alles wat, je, wat, je, wat interessant is in de wereld... kun je melden. Dat is waar. En het, ja. is, het is jouw contact... Ja. Televisie doe je. Kijk, we zetten hier de microfoon neer en daar zitten we. Ja. En dan nemen jullie nog een lekker appeltaartje mee en een ja. kopje koffie en klaar is Kees. Ja. Maar voor die televisie moet je eerst en naar de kapper en je moet opgemaakt worden. Dan moet je uitgelicht worden. Dan moet je ze. We zijn anderhalf uur verder voordat je ja. in beeld bent. Ik ga nog wel een foto maken straks, hoor. Ja, dat is goed. Dat zal kan. maar komen. Maar radio is spontaner. Hè? Radio is. Ja, radio, radio kan is, je. Het maakt ook meer dan de verbeelding over. Ja, dat dus, dus is het natuurlijk een ja. dus En daarom kan je zo goed. Heel apart medium. Ja. Ja, daarom is radio zo'n troost voor mensen ook. Omdat het oh, zo ja. toegankelijk is. Mensen maar, luisteren ook graag samen. Ja, klopt ja. ja dus ik wat vader. ik ga doen bij, bij Veronica in die avonduren... heerlijk. Want wat heb ik nou na al die jaren het meeste gehoord van mensen? Kijk, dat ze tiendeke koffietijd deden bij Veronica... van tien tot elf, dat weten ze allemaal. Ja. Maar wat ik heel veel heb gehoord... Uh, ...studenten die in de avonduren... Ja. ...en mensen die met zo'n klein transistertje... ...stiekem, want dat mocht niet... Ik ...van, bet, ja, van ja. pap en mama... <laughs> ...in de avonduren naar mijn programma... zaten te luisteren. En dat vind ik leuk. Want ja. daarin draaide ik een andere soort muziek. Ja, tuurlijk. Ja, ja. ja. ja. Ja, wat leuk. Maar dan heb je helemaal gelijk. Mijn vader ook. Die luistert gewoon in bed lekker. En dan uh, alles wat er vrij is. Ja, s'avonds en s'nachts ja. radio kun je heel connected voelen met, ja. uh, die, met die wereld. Dat is uh, ja. bijzonder. ja nou, Hij zit niet echt s'nachts, maar hij zit dus s'avonds. Uh, Vind ik heerlijk. goede tijd. Vind ik ook, ja. Acht tot tien is een mooie tijd. Ja. Ja. En wat zijn je eerste muzikale herinneringen? Mijn eerste muzikale herinneringen? Ja, met op, welke muziek kwam je aan? Je zei een beetje klassiek ja, ja. gebied. Ja. Nou, dat was wel toen ik uh, 14, 15, 16 was. Wat ik net al zei, Lloyd Price. Johnny, you're too young. Just I'm gonna get married. <laughs> gonna ja, get married, yeah? ja? Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, nou ja, Everly Brothers en Elvis. Alhoewel, ik ben nooit zo'n krankzinnige grote Elvis-fan geweest, dat moet ik zeggen. Heb je die film al gezien? Nee, nog niet. Huh? Nee, maar daar heb ik wel uh, de, de fans over uh, Elvis ja, al gehoord. Ja, ik vond het ontroerend Ja, inderdaad. dat is, al best, ja, triets, dat is straks, net als met ja. die Freddie Mercury-film. Ja, en Elton oh. John vond ik ook geweldig. Ja, Ach, ja, man. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Nou, leuk. En wat was het, het eerste plaatje wat je kocht? Eerst je singeltje. Nou, of zo? Nou, de Everly ja. Brothers. Ja. Everly Brothers, ja. oké. Okay. Ja. Wake Up Little Susie, nou... Ja. Ook ja, gewoon een van opa gekregen. Ah, geld van ja. opa, ja. ja. <laughs> Ja, we moesten vroeger al te sparen natuurlijk. Want je zak geld en dan ging je ja, weer op zaterdag. Nee, opa, die ja. kon ik op mijn vinger ringen en winnen hoor. Opa, nog een eentje. Ja hoor. Ja. Opa, nog een ezeltje op het stand. Ja hoor. Nog een ezeltje, ja. We ja, ja. gingen je dan ook luisteren in de lokale uh, platenwinkelen en dan uh, ja, wat gaan we kopen of zo? Want... Nou, we hadden maar één platenwinkel in Hilversum. de ja? okay. Roos. Ja, natuurlijk. En dan zat je een hele middag je te luisteren. Ja. Zat je allerlei plaatjes af te luisteren. Dat je nog. Ja, en dan um, besluiten dat je die wilde. Ja. Ja, dat is moeilijk. Ja, ja, dat was het. Helemaal. Up you, Susie. Well, what are we going to tell your mom, what are we going to tell your mom, what are we going to tell our friends when they say, ooh la la, wake up with Susie, wake up with It wasn't so hot, it didn't have much of a plot We fell asleep on our goose is cooked our reputation We shot, wake up with Susie, wake up Blue Susie Well, what are they gonna tell your ma, what are they gonna tell your pop? What are they gonna tell our friends when they say Ooh la la, wake up with Susie dat ik mijn eerste popprogramma uh, kon maken... en dat je zelf kon bepalen welke muziek je wilt draaien. Nou, dat is een ervaring, ja. hoor. Ja. En dat vind ik nog het einde. Ja. Want ik zit nu al te denken wat ik in augustus uh, ga draaien. Dat, uh, okay. Ja, daar ja. heb ik al zes lijsten voor gemaakt. Dus dan ja. uh, <laughs> kan ik al zo zes <laughs> programma's maken. Nou, we hebben laatst met iemand gesproken... die zegt dat uh, tegenwoordig mag je op de radio niet meer draaien... wat je zelf wil. Ja, Toch zij... Dat... Ja. Maar ik wel. Jij er gaat dat. toch niemand mij vertellen wat ik draaien moet? Nee. Kom. Ze hebben dat van mij geleerd. <laughs> dat zeggen al die, al die uh, muziekzamenstellers. Ja. Die snappen ja. het wel. Ja. Je moet me bijna niet aankomen wat jij gaat leuk vinden. nee nee. Ik bepaal wat ik leuk ja. vind. Maar er zit toch een hoop commercie achter of zo? En nee, dat nee, nee, nee, valt zo mee. Ja? ja, het zijn natuurlijk de uitgeverijen die er rijk aan worden. Ja. Ja. ja, dat weet ik allemaal niet hoe dat werkt. Maar bij ons... Uh, ik denk dat het... Uh, of bij ons, ja. Het is de, de omroep. Ik zit nu bij Veronica. Dus ik weet nog niet precies hoe het daar werkt. Ja. Maar bij de NPO. Je hebt de muzieksamenstellers juist om dit soort uh, excessen te voorkomen. Oh, natuurlijk, ja. En ja. die ja. staan onder controle. Maar aan ja. de andere kant kun je ook zeggen... Ja, ik, ik zat er voor een zender van 50+. plus. We kunnen niet alleen oud draaien, want... Ik bedoel, ook Rob de om maar een naam ja. te noemen... die heeft nog steeds nieuwe, nieuwe nummers. Tuurlijk. Dus die zou je er niet kunnen draaien... omdat je alleen maar oud materiaal draait. Nou, ja. dat is onzin. Ja. En dat moet wel in de hand gehouden worden. Ja, Want anders, okay. als je zo ongelooflijk veel mensen hebt... je hebt zoveel verschillende presentatoren... als die allemaal een persoonlijk belang zouden hebben... Ja, dan is die controle weg natuurlijk. Dat, ja, op die ja. manier, oké. Okay. daar ja. Ja, die sturing een beetje. Ja. Ja, maar ja, dat zijn verhalen die al begonnen bij ons... in de jaren zestig bij Veronica. Ja die al geleid hebben tot grote ruzies met het verdwijnen van uh, Willem van Koot of een Joost de Draaier... omdat ja. hij een eigen uitgeverij begon en uh, hoe heet het uh, Jan van Velen en, en al ja dat is, als je bedrijven in een bedrijf gaat beginnen dan op, gaat het ja. fout ja. Ja. Ja. maar Zeker. ik heb het er nooit aan gehouden ik heb gewoon jij gevochten. voor platen waarvan ik dacht dat moet een hit worden <laughs> zonder dat ik er zelf belang bij had snap je ja. noem eens een voorbeeld nou, dat weet ik niet meer. Maar je, niet hebt, zo snel? Nee. je hebt wel echt veel geplucht. Oh, zeker, ja. Zeker. Dus wel... waarschijnlijk nee, ook, nee, maar er uh... zijn heel veel groepen, Nederlandse groepen, die dat ook weten. Ja. Jullie eerst zei dat je met Frank Kraaienveld zat. Ja. Nou, wie denk je wat ze met de Riding on the LN van, van, van. Ja, van, ja. Ook al had men. Man destijds Tony Vos die productie gedaan. Ja. Hij, hij verdiende er geen cent meer mee. Maar ik vond het er niet. Ja, ik vond Ryan on die LN. Dat was niet. Dus daar kan je je best voor doen. Ja. En dat heb ik gedaan voor Boudewijn de Groot. En dat heb ik gedaan voor nou, ongelooflijk veel uh, platen. Ja, je hebt ze allemaal meegemaakt, dat is ongelooflijk. Ja. Hè? Nou, dat is juist het leuke van onze generatie. Ja. Wij hebben echt alles meegemaakt. En met alles zijn wij dus, als ik het over Veronica heb, ja. de eerste geweest. En dat ja. is uniek. Ja. Zelfs op de televisie hadden wij ook weer een, een, een nieuw soort uh, beeld. Hè? Ik ben, toen ik op een gegeven ogenblik televisie ging doen, smiddags, wilde ik de keuken erin. Ik wilde altijd live muziek, dus er moest een vleugel. Nou, kijk in mijn huis, ja, ja, er staat een vleugel. Ja. Maak deel uit van beleven. Dus die, dat, dat decor van mij op de televisie was een afspiegeling van bij mij thuis. Ja. Die muziek moet altijd live, de kunst moet aan de muur. En de keuken. Uh, ja, en de keuken. Ja, ja, ja, ja. Maar daardoor kun je met, als, he, altijd de eerste zijn. Ja. En daarom ja. heb ik ook al die prijzen <lacht> gewonnen. <gedaan. Ja. lacht> nou, komt je toe. Je ja. Ja, was de eerste die de keuken introduceerde op ja. de televisie. Ja. Bijzonder. Ja. Ja, en ook de kookprogramma's was je ook de eerste, ja. toch? Eigenlijk ja. wel? Ja, ja, ja. Dat is ook wel. Cool. Ja, heel leuk hoor. Maar ben je zelf een kokkerel? Ja, zeker. Ik, ja? Kon, ik, ik kon hard. Ja, ik heb er nog geen zin meer in hoor. Nee? Nee. Die niet tijd Niet, niet ja. meer echt. Nee. nee. Kijk, maar ik, ik heb mijn hand niet omgedraaid voor 16 man uh, nee. als het eten. Ik heb altijd een groot gezin gehad. Dus okay. uh, ja. ja, ik heb altijd lekker gekookt. En, en, maar nou denk ik nee. Maar dat is ook niet, als je alleen woont, is alleen koken niet leuk. Nee, zeker niet. Ik vind er niks nee. aan laten staan dat je het alleen moet opeten. <laughs> maar ook met twee, drie man vind ik ook niet leuk. Nee, nee vier nee. te weinig ook. Nee. Okay, nee, dat vind ik nog wel leuk, ja. ja. Heb je nog mensen die jou hebben beïnvloed? een grote voorbeelden gehad? Nou, geen voorbeelden niet. Nee, je hebt alles zelf bedacht, bedacht wat je was. zei. Nee, nee. nee. nee. maar nee. waar ik wel zeker met televisie veel aan gehad heb, is nou, de, de steun bijvoorbeeld van Rob Pout als baas. Oké. Dan ga ik me doen? Ah. Ja, Doe maar, niet, al die niet. ideeën. Je, je, moet, je kunt wel bedenken wat je wil, maar als je niet ja. de kans krijgt om het uit te voeren... Nee, dat en is dat waar. heb ik wel. En hij stond onverwaardelijk achter me. Cool. Ja, onze ruzies waren ook altijd legendarisch. Heb ja. had ook nooit iemand <laughs> meegemaakt. Wij stonden te schreeuwen <laughs> tegen elkaar. Maar ik, was uh, er op als al uh, directeur of was hij al bij Veronica toen jij daar kwam? Nee, ik was er. Je was er. Ja. En hij deed uh, in het begin het programma van Bob en Brenda voor de Express. En later kwam hij bij ons werken. Toen, kwam de, toen werd hij gewoon Rob out. Dat was in 64, 65. En uh, toen is hij altijd collega geweest. Ik heb er altijd een goede collega aan gehad. Ja. Eerlijk als eerlijk, ja. Maar hij, was hij niet direct? Nee, hij was geen directeur. Hij was, hij was toch wel... Nee, je krijgt het gesodemieten dan met de bom. Daarom ja, wonen... Ja, ja, precies. Uh, en oom Bul nam dus de schuld op zich samen met uh, Norbert Jurgens... een van de aandeelhouders. Die hebben een jaar in de bak gezeten. Maar daardoor duvelde ook de hele constructie van Veronica aan elkaar. Wie was de directie? En, en, ja. en, en wie was de baas? Wij waren razend. Ja. We hadden dertien man uitstikke dood kunnen zijn. Maar zo schakel je geen collega's uit. Nee, geen concurrenten. En dat is nog steeds een, een, een zwarte bladzijde geweest. Maar... Je kent wel even... het echte verhaal daarachter? Was het echt de directie die daar opdracht toe gaf? Op ja, zeker. Ja. Maar misleid. Er waren een paar mensen binnengekomen en hadden geroepen... Oh, wij zorgen wel dat die meeboog buiten de territoriale waterlucht uh, komt te liggen. Ja, en ja. Omwil heeft niet gevraagd hoe. Snap je? Niet eraan oh, te, okay. te denken dat, uh, dat iemand wel eens een bom... Onder een schip zou kunnen leggen. Dat is nee. toch te krankzinnig voor woorden. Ja. Nou, niet zo krankzinnig meer tegenwoordig. Maar uh, ja, dat, dat was uh, een ramp. Nou, dus toen hebben we een soort driemanschap bedacht bij Veronica. Uh, en dat was Hans Mond voor de platen. Die zou het contact hebben met de platenmaatschappijen. Ik deed de planning. En Rob Hout was de woordvoerder. Want je kunt als je een driemanschap hebt, die drie man het woord laten voeren. Want nee. we waren bezig met de campagne Veronica moet blijven. Want we wilden dan, als we geen toestemming kregen, ja. omroep worden. Nou, dus die, dat moest allemaal door. En Oud is toen degene geweest die in de Kamer heeft gesproken en namens nou, ja. ons woordvoerder is geweest. En ook als Rob Bouten niet geweest was, dan waren wij nooit uh, omroep geworden hoor. Want die, nee, ja, heeft het goed nee, nee. gedaan. Die ja. heeft daar echt ja. heel hard aan gewerkt. G-E-R-O-N-I-C-A Veronica, Veronica. Gedaan, Het de mooie van Veronica was vond ik toch al, ook die top 40. Hè? Dan lag je daar op het gras over in het zwembad ja. en te luisteren naar die top 40. Ja, hier kwam die... Eerst natuurlijk uh, de top 40 het biljet halen en zo. Ja. Nou, het was heerlijk, was dat? Ja. Mooie ja, tijden, ja. ja. En al die jingles, daar was ik ook van onder de indruk hoor. Allemaal verschillende... Ja, dat was ook iets. Dat we dat voor het eerst lieten doen. En ik geloof dat Frans Meids de eerste jingles maakte. v e r o n i z e, -E. Du, -du, -du, du Oh ja. ja, ja dat is ook een soort, hele bekende. Ja, ja. en... en uh, ja, 192, goed idee. Luister mee naar Veronica Ja. ja, ja. En dan ging ja. Atje Bouwman die ging ook nog een stelletje... Uh, fantastische jingles ja. maken op muziek. van. Dat is hele Wade. with Veronica ja, Today. Ook zo mooi, ja. Da, ja, dat is zo'n ja, Die ja. vind ik zo fantastisch. Ja. Ja. En die zingen. Uh, die intro van. van, um, van Dusty Springfield, is dat volgens mij. Hè? Ja, ja en, klopt. Ja. Um, dat zingen Yvonne Pai en uh, Patricia Pai. zingen dat twee. Oh, team. ja. En Okkie. En die hebben dus ook. Okkie? Ja, Oké Huisdans. Die is helaas overleden. Maar uh, bijvoorbeeld... 1, 9, 2, uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... is de Groep Amsterdam... met... Uh, uh, Michel van Dijk de zanger. En dat is bedacht ook met, met Atje Bouwman. Okay. Dat zijn allemaal dingen die toen in de studio zijn gebeurd. Ja, weet je? ja, ja. ja, ja dat is mooi. Wat had je een speciale band met uh, Atje Bouwman? Nog? Nog steeds, ja? Oh, ja hoor. Nou, zeker. Ja. Ik kan me nog goed herinneren, uh, maandagavond van 78, Adje Bouwman top, top 10. 10. Ja, man. op 1, het totale euf ja. van de Beatles. Of ik was Fields. nummer 64. Ja? Adje Bouwman top 10, lid nummer 64 was ik. <laughs> Word jij lid nummer 64? Ja, ik was ja? lid nummer 64. Er is nog <laughs> oh. een schriftje van <laughs> de voorzitter. Ja? Die was toen 18 jaar. <laughs> Daar sta ik in. Ongelooflijk. Ja. ja. Maar het, volgens mij is het een hele mooie tijd... Vrees, bij ik hè. hoop meegemaakt. En, uh, ja. Van alles, ja. ja, het is een en, ja. unieke tijd geweest. Ja. Echt waar. Maar ik denk voor Nederland ook, ja. Van... Voeren moest, voor, de, voor Nederland ook natuurlijk, oh, ja. ja. ja. Ik, uh, ik merkte dat toen ik ging werken voor Radio 5. Ik dacht eerst nog... Wat, wat, wie is mijn publiek? Ja. En vanaf het moment dat ik op de radio zat... Ik nam toen iets over voor de KRO was het. Voor de Kooijmans. En het was een warm bad... Die telefoon stond niet stil met mensen die vonden het geweldig dat ze me weer op de radio hoorden. Ja. Ik dacht, oh wacht even, dit is een generatie die niet met mij is opgegroeid. Ja. Had ik helemaal niet aan gedacht nee, nee, dat de okay. mensen dat ja. leuk zouden vinden. Ja. Ja. Ja. En daarom zat ik zo en toen kwam ja. Max <coughs> meteen Max, ja. Uh, ja, ja. Kwam vragen of ik, of ik uh, een middelprogramma wilde doen. Nou, dat was ideaal. <laughs> ja, geweldig. Je ik heb niet niet van je. genoten. <laughs> Today. Maar ik denk ook dat je wel een uh, grote invloed hebt gehad op Nederlandse popmuziek eigenlijk. Nou, hè? Ja? Reken maar. Hoe dan? Nou, door te zeggen, dit is goed en dit is niet goed. En het, het voelen dat als iets goed is, dat je daar je best voor gaat doen. Ja, ja. En dat je dat een kans geeft. Ja, ja, ja. Ja, ja dat hebben we ook gehoord, Pim, ook van Rudy Bennett met Wasted Words. Op een gegeven moment, die zei ook, ja, de, volgens mij noemde hij ook Veronica. Die geloofde erin. Ja. Die zei dat gaan draaien. ja. Dus je dat is zo. Wel, een, uh, macht als radio. Ja, nou ja, kijk. Je kan die macht gebruiken. Omdat het leuk is. Maar als een plaat niet goed is. Dan, nee. dan kan je draaien wat je wil. En dan werkt het alleen maar irritatie hoor. Ja, maar wanneer zijn plaat goed is. Het is natuurlijk ook nou, subjectief. Dat hoor ja, dat hoor je. Ik hoor, ik, ik, ja, ik hoor dat. Yeah? Ja, sorry dat ik het zeg, maar dat hoor ik. Okay. <laughs> dus jij kan zeggen, dit wordt een hit, ja of nee? Nou, negen van de tien gevallen wel, ja. Toch wel, oké, okay. ja, dat is koud. Het is Absolu bijna iets paranormaals, hè? Het is natuurlijk ook iets van, het moet nee, klinken. Nee, nee, nee, het is geen paranormaal. Nee, want het nee. is toch wel... Nou, ik het was getrouwd met een producer, Tony Vos... Ja. die dus echt met de meest fantastische dingen thuis kwam... maar zelf als muzikant geen idee had wat nou een hit was. Nee. Hij kwam met de LP van Exception en ik zei, de, vifde, de vijfde, die moet op single uit... En dan zei hij: nee, nee, nee, nee, nee, dat nummer. Ik zei: Nee, de vijfde. Het, uh, en dan liet hij dat horen aan de vertegenwoordigers van Fonogram, en dan zei hij. De vijfde had ik gedacht als single. En dan dacht ik, ja, dat is het. Dat <lacht> weet niet dat ik het had gezinnen. Nee, maar dat vond hij ook helemaal niet erg. Nee. Toon was muzikant. En het was een hele goeie. Dus alles wat hij maakte, dat klopte. Ja. En ik was degene die... die uh... dacht, ze had Ja, juist ja, ja. van het land van Baan moet maar eens op single uit. Wow. Ja. Van Boudewijn de Groot. ja. ja. Maar heb je ook gestuurd? Heb je bijvoorbeeld ook tegen groepen gezegd... nou, ga die kant op of ga dat verder uitwerken of zo? Ja, dat heb ik wel gedaan. Maar als je me nou vraagt wie allemaal, dat weet ik niet hoor. Zij weten het allemaal veel beter. Ja. Dat is ook weer de verworvenheid van zo lang in het vak zitten. Zeker. Dat ja. als er iets... Uh, ik heb, ik heb hartstikke veel prijzen gekregen en zo. En, en feestelijke toestanden. En dan is er altijd wel weer iemand die zegt... Ja, maar jij hebt mij die kant op gestuurd en jij hebt dat gedaan. En dan denk ik, nou, ik heb wel wat gedaan, ja. ja. Je vergeet dat zelf. Ja, klopt. Want ja, ja. Ah, je, je, je weet dan. niet ja. zelf hoeveel invloed je hebt gehad op iemand. Nee, dat is waar. Dat klopt. Nee. Mensen zeggen ja. dat niet. Maar wel... Als hij je zo van, ja, ik, daar wil ik je nog voor bedanken. en dat ja, is dat, het is toch zo goed dat ze doen, hè? Het is nou, wel leuk om terug te komen. Nou, zeker. Ja hoor. Maar er zijn heel veel uh, voorbeelden van uh, dingen. Uh, iets, iets herkennen als wat je zegt als, als, als een hit. Of iets wat goed is. Ja. Wat, wat resoneert bij de mensen. Uh, dan moet je toch... Uh, ik nog wat het een paranormaal is, maar je moet er toch een soort gevoel voor hebben. Dat van, hey... Ja, er is niks paranormaals aan, hoor. Het is gewoon een gevoel voor de muziek hebben. Ja, gevoel... En dat hebben heel veel producers en componisten. Tuurlijk hebben ze dat, want anders zouden ze geen hits kunnen schrijven. He? Hebt, de een doet het wat beter ja, maar dan de ander. maar ja. ik bedoel de bekende verhalen ja. van he, de Beatles in de begintijd... dat ze steeds afgewezen werden he, en, en, en pas de nummer... Uh nummer 15 zei van nou vooruit, je mag een keertje komen opnemen. Ja, maar ja, als je dan de nummers hoort... dan denk je, ja, het, het is het niet. Soms hè, hebben liedjes geen kop en staart. Je kunt het niet meezingen. Ik heb zo de pest en die ze rapmuziek, jongen. Dus, <lacht> Houd toch op, dat, dat is geen muziek. Zeggen, hoor, ja. Nee, dat is <lacht> geen muziek voor mij. Dat, dat, en, en die teksten word ik helemaal gek van. Nee, maar je hebt... Nee, ja, maar je zegt het goed hoor, geen muziek voor mij. Ja. En dat is natuurlijk, ja... Het, muziek is wel subjectief en zo. Dat ja. geloof ik ook ja, wel inderdaad. Ja, maar ik noem het eigenlijk niet ja. eens muziek. Nee? Nee, nee, nee. Het is voor mij geen muziek. Nee, <laughs> nee ik... Uh... Hoef je niet te draaien dus. Nee, dat is zo. Ik kan wel sommige rapteksten Neem de, beach, de Beastie Boys. Die zijn, die zijn misschien literair beter... dan veel van wat wij vroeger... Hele goede popmuziek vonden. Ja. Muzikaal, maar de teksten... ik ga maar hey, QB of Earring... Dat niet allemaal ook... Uh, nou, misschien dat die nog aardig bij kan ah, ja, maar de, de, de, Er zijn niet zoveel mensen die daarop letten hoor. Ik heb het Zoals over die rapmuziek... En, ja. en die vreselijke teksten. Kom op. Waarvan ik denk, als mijn kleindochter van 12 dat zingt... Dan zet ik hem meteen de deur uit. Ik <lacht> denk dat dat wil over niet horen. <lacht> Onder de groene heen... In de blauwe zon speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton. Daar trek over de heuvels en door het grote bos. De lange stoeten bergen is van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daar achter de hoge bergen ligt het laal. Ik loop gearmd met een kater voorop Daarachter twee konijnen met een treffer op de kop En dan de grote snoes aan die leg blazen ei nee. Wanneer je het skut, dan sneeuwt het op de enkmotse afdij Ik rijk een meisje, mijn koperen hand Dan komen er twee mooren met hun slepen in de hand Dan blaast er de fanfare ter ere van de schaar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 De lange stoet te bergen in van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal. Want daarachter de hoge bergen ligt het land van Mazendaal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had ons in zijn bed en de provisiekast betrapt.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 Maar even terug naar de wortels van de, de, de Nederlandse Veronica. popmuziek. Ja. Nou, van de Nederlandse popmuziek, hè? Ja. We horen steeds, nou, het is eigenlijk met de Neil Diamond's begonnen... of zo, met de indie rock uit Indonesië. Die kwamen van de boot af met een en gitaar ja. En zo is eigenlijk De Tillman Brothers. Tealman Brothers, ja. ja. Dus de, de, nou, de Indische, de Indische rock. Ja. Daar is het, de beentjes mee begonnen ja. in Nederland. En toen natuurlijk met Kom van de Dak af. En toen is het eigenlijk losgebarsten. Ja. ja. Ja. Hoe Zeker. zou dat komen eigenlijk, Ja. ja. Nou ja, het is inherent aan de tijd. De jaren 50, uh, ja, dat was net de ontwikkeling van vlak na de oorlog. De soberheid. Je had nog de gasmeter. De melkboer kwam aan huis. Ja, de schilderboer. Ja. Maar de kleuren waren al anders. Het was donkerrood en, en donkerblauw. Ja. Eh, mensen hadden een, een, een trainingspak aan. <laughs> Jongens, het was zo breit en top. En ja. dan komen de jaren zestig, die sluipen erin. Ja. Dan krijg je al iets andere muziek. Ja. Mensen worden wat, wat flamboyanter. Er gaat wat meer luxe komen in, in, in mensenlevens. Ja. En de jeugd komt een beetje ja, in opstand of zo? Of nou, ja? nog ja, niet. Nee, nee, nee. nee die kwamen nog niet in opstand. Dat was pas tegen het eind van de jaren zestig. Okay. Nee, dat was baas in eigen Buik en eigen buit. En de opstand in het maagdenhuis. Ja. En Daniel Le Rouge in, in, in Parijs. Ja. Dat zat ook in de muziek. He, hoe heet het, Bob Dylan en, en, en, en Donovan met, ja. uh, en, en de oorlog kreeg je in Vietnam. Ja, zeker. Ja. De protestzongs. De protestzongs, ja, ja. de hippies. Ja. Jongens, ja. we sloegen helemaal door. Ik ook hoor. Ja, ja, nou en of. Eve of destruction. Straction. wiet in de, in de keuken. Echt waar. Twee ja. grote wietplanten. Ja, joh. Je nee, bent nee, er nee. echt een hippie geweest. Ja, zeker. Ja. Nou en of. Ja, hoor. Kijk, een van mijn favoriete bands de Traveling Wilburys. Oh ja, ja. Ook mooi. Hè? Met Bob Dylan en George Harrison... en Roy ja. Orbison. Man, man, man ben je mee. Ik bedoel, als je, als je Handle With Care... Dat, dat is een van de eerste dingen... die ik ook gedraaien bij Veronica. de Traveling Wilburys. Omdat dat voor mij de ultieme band is. En die is zo leuk samengesteld. Zeker. Ja, ja. ook zoals het hier kan gebeuren... dat... En je hoort het ook in een, in een interview wat er, wat er bestaat... van George Harrison, die dan in de studio bezig is... maar zijn eerste gitaar nog op moet halen bij Jeff Lynn van ILO. Want zijn gitaar staat bij Jeff. En Jeff zegt, ik ga wel even mee naar de studio. En dat in de andere studio Bob Dylan bezig is... en die komt even luisteren. En vervolgens zegt Roy Orbison... oh maar ik wil ook wel meedoen. <laughs> en dat je op die manier... Ja, dat een, zo, groep krijgt, zo geweldig een groep krijgt, waarvan ik denk. Groep, ja. En ja. die hebben zo'n plezier ja. om muziek te maken. En dan komen daar gewoon een paar hits uit. Ja. Ach man, wie ja, we gelukkig die... hebben, ja. ja. volop oh, hoor. Okay. Maar goed, en, en ja. Zoals ik zei, ja, ik kom komt van het dak af. was denk ik ook heel belangrijk voor Nederland geweest. Hè? Ja. En toen kwamen natuurlijk ja, die, de Haagse bands erboven. Hè, die beatband zoals Yellow ja, ja, Motions, dat, Golden Earing, ja, ja. ja In de jaren 64, 65 kwam, kwam dus uh, QB and the Blizzards. Oh, ja. Tenminste, omdat ja. ik daar dichtbij zat omdat Tony produceerde dus voor Phonogram. Dus QB en de Blizzards. Uh, Rob Hoeker. Ja. Boudewijn de Groot. Uh, Exception. De Bintanks later. Ja. En uh, Willem van Kooten had heel veel contact met Freddy Haaien. Die als student was begonnen bij Polydor. Mm -hmm. En daar de vrije hand kreeg om te produceren. En toen aankwam zetten met de Golden Earrings... Oké. Okay, ja. En uh, via die hele Haagse hoek kwamen de motions. Ja. Uh, ja de, de Galaxy Lin of zo, dat ja, was ja, een voorloper. dat was ook inderdaad. Ja. ja, ja. En, ja. Nou, neem het. Ja. De, uh, de, de heel tops. Oh ja. Ja. ja. En Amsterdam kwam... De Heeks had je ook de, nog. Met de, de Heeks Barry Hay. hadden we ook. Ja, zie je. En eh, Amsterdam kwam met Zen. Dat was alweer wat O'Sdenia, later. Ja, ja. En de groep Amsterdam. En, nou, er waren veel Amsterdamse groepen. Het ging heel hard die laatste vijf jaar. Klopt, Ongelooflijk. Ja. Van de ja. jaren zestig dan. Hè. Ja, ja. Geweldig. Got somebody to lean on Put your body next to mine Got somebody Dit is Radio Zandvoort. Ik vind nog steeds dat ik het leukste leven heb.